We willen een wat andere instap. Ik wil je eigenlijk meenemen via een apostel van de heer Jezus, Paulus. En die heeft, die heeft echt een ongelooflijk uh, veel kennis van Jezus zelf. Dat wil ik eigenlijk meenemen en langzamerhand bij ons in de buurt komen. Dus ik begin niet echt bij jezelf, maar ik begin eigenlijk bij Paulus. En wat hij zegt, dat is een gebed. En dat wil ik eigenlijk ook, uh, ja... De, deze, dit gebed wil ik met je uitspreken. Maar kijk rustig, maar het is een gebed van Paulus. Het is zo'n zo wijsheidsleraar. Die echt de kunst van het leven verstaat. En, dat, en, en hij bidt voor ons. Dus ik, ik wil het gebed meenemen. Het is ongeveer um, 2000 jaar geleden. Maar dit gebed kunnen wij van hem overnemen. Wij vragen aan God of hij zijn wil eigenlijk helemaal aan ons wil geven of wij die mogen leren kennen door de wijsheid en de inzicht die uw heilige geest God aan ons geeft want dan kunnen wij leven zoals het past tegenover u heer, zo kunnen we u volledig welgevallig zijn zo kunnen wij ook vrucht dragen door al het goede dat we dan doen en onze kennis van God zal groeien en wij zullen door Gods luisterrijker macht zelf ook kracht ontvangen om gewoon alles vol te houden en alles te verdragen. Ik maak hier nog weer, ik ga er opnieuw weer doorheen, maar ik maak er nog weer een gebed, nog wat persoonlijker voor ons van Heer. Wij zitten hier als mensen en we hebben nodig om het leven te leren. En we willen daar vanochtend graag weer een stukje van leren. En daarom vragen we u of we u ten volle mogen leren kennen als meester van het leven. Of u met uw geest ons ook die wijsheid wilt geven opdat wij volledig welgevallig voor elkaar en voor u vrucht mogen dragen. Door het goede dat we dan doen als we u beter leren kennen. Als we ook de bloemkool beter leren kennen. Als we ook het varken beter leren kennen, hoe hij in u bestaat, hoe zij in u een plek hebben. Zodat onze kennis van u en van dit leven mag groeien. Dan kunnen we immers kracht ontvangen om alles vol te houden, om alles te verdragen en om gebalanceerd samen te leven. In Jezus' naam. Amen. En dan komt er van hem een soort lofprijzing achteraan. We brengen dus ook dank en vreugde aan God. Want hij stelt ons echt in staat om die erfenis, die alle heiligen wacht in het licht, waarin te delen. Nu al hè. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. Overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. En daarin opereren we nu lieve mensen. Jij en ik, wij samen opereren, doen, eten, drinken in het rijk van zijn geliefde zoon. Daarin zijn we overgebracht. En wat brengt die zoon? Die heeft ons volledig de verlossing, het oké, okay, het gebalanceerde, de vergeving van zonde gebracht. Deze instap vanuit een gebed naar een lofprijzing aan God dat we mogen zijn wie we zijn, willen we helemaal focussen op wie Jezus is. Want nu, dit loopt allemaal achter elkaar door, nu komt eigenlijk een soort loflied op de kern van de schepping. Dan mag ik verder voorlezen. Er staat, beeld van God, de onzichtbare is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.